Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russen zijn niet onze vijand, dat zegt Mark Rutte. Wij zijn in strijd met Poetin en zijn regering. Wij zijn niet in strijd met Russen. En al helemaal niet met Russen in Nederland. De premier reageert ermee op berichten over Nederlanders die Russen in ons land uitschelden... of bijvoorbeeld een steen door het raam van een Russische supermarkt gooien. Hij liet ook weten dat het kabinet de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heel serieus neemt. Er komt een crisisorganisatie om dat allemaal goed te regelen... onder leiding van minister Yeshul van Justitie en Veiligheid. Shell trekt zich helemaal terug uit Rusland. Het olie- en gasbedrijf stopt met de ongeveer 400 tankstations in het land. Ook zal het bedrijf geen Russische olie- en gas meer kopen. In Nederweert in Limburg is een grote politieactie aan de gang. Het heeft te maken met een enorm crystal meth lab dat vorig jaar werd ontdekt... Agenten zijn meerdere panden binnengevallen. Tot nu toe zijn er drie verdachten opgepakt. En 90% van de Wikipedia-pagina's gaat over mannen, Hij heeft de Erasmus Universiteit uitgezocht. De Unie heeft ook wel een idee hoe dat komt. Het grootste deel van de uh, mensen die uh, aanpassingen doen of die artikelen schrijven uh, op Wikipedia zijn man. Uh, dat is ook 90%. Dus uh, daar kan een overeenkomst in zitten. Hoog tijd voor verandering, vinden de onderzoekers. Vandaag, Internationale Vrouwendag, willen ze dan ook artikelen toevoegen waarin vrouwen een rol spelen. We gaan dus vandaag met een klein groepje uh, Wikipedia-artikelen schrijven. En dat is natuurlijk nog maar een, een, een fractie van de impact die het zou kunnen hebben. Het groepje studenten heeft op de universiteit rondgevraagd welke vrouwen of vrouwgerelateerde onderwerpen zij nog graag op Wikipedia zouden zien. En daar gaan ze dus vandaag mee aan de slag. Het weer, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Het is 8 graden op de Wadden en 11 in Limburg. Komende nacht vriest het een paar graden. En morgen opnieuw een heerlijk zonnige dag. En dan is het ook nog eens minder koud. Een gaatje of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland was er een probleem bij de Velsertunnel in de A22 Beverwijk-Velzen. Door een technische storing was de tunnel een tijdje dicht. Tussen de knopende Beverwijk en IJmuiden staat nu 3 kilometer met een kwartier tot 20 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren.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 Ja, welkom terug, lieve luisteraars van Zandvoort. Lunchroom op deze dinsdag 8 maart. En we kijken naar buiten en nog heerlijk vanuit de studio hier uit de tolweg Een lekker stralend zonnetje en het ja. loopt nog wat lekkerder te worden morgen en overmorgen. Ja, het gaat iets over ja, ga, ja, ga ik zo vertellen. Ja, jij wil het nu horen, maar dat doen we straks. We okay. houden het nog even spannend. Oké, okay, nou, twee uur gaan we weer, net zoals het eerst uur wat lekkere muziek draaien. We gaan, ja, wat agendapuntjes zag ik. Wat uh, betere zwaardigheden wat mensen kunnen gaan doen, Loes. Ja, ik heb... Uh, ik heb iets leuks. Ja, uh, je kan bij het pluspunt... Ja. lijndansen Oh, dat is leuk. Nee, dat is, sorry, dat is in de Blauwe Tram. Er zijn een aantal uh, enthousiastelingen... die graag zouden lijndansen in de grote zaal van de Blauwe Tram. En nu zijn ze bij de Blauwe Tram benieuwd... of er nog meer animo voor is. En zeggen dan ook dat iedereen is welkom... en bij genoeg aanmeldingen en interesse... kiezen ze een dag uit... Uh, en tijd die... Uh, die passend is. Lijkt het u leuk? Dan kunt u zich aanmelden via loudendijk uh, pluszandvoortnl of gewoon de telefoon 06-3380-3279. Dat ja, is wel een leuk initiatief. Hè? Het is een hartstikke leuk initiatief. En uh, zo zijn er nog wel meer leuke dingen. Nou, we gaan kijken of we er meer bij elkaar kunnen spokkelen... om de mensen te vertellen verderop in de uitzending... In het vondelpark, november en nacht. Vlak bij de vijver zit een man, Herman. En Herman is het zaar. Heeft een goed jaar gehaald. Een man met alles wat je hebben kan: vrouw, kind, thuis auto, baan. Zo'n baan, zo'n baan. Herman wilde het ooit anders, en denkt daar nu al maanden aan. Hij denkt aan wat hij wou, en denkt ik was te lauw. Hij denkt, is die nu nou Herman denkt zichzelf weer het grauw. Dat ik aankwam hier pas 18 jaar joh. Zou ik niet feesten, uit bereizen. Zou ik niet doen wat ik ooit zo. Maar, reizen kan niet meer. Het had die mooi gedacht. Ja, reizen terug naar huis wat dan me?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 Twee ja, keer acht aan de munk. Twee keer per dag. Maar ja, dat maakt wel lekker muziek. Worden we gewend. Zeker wel. Ja, toch een ander agendapuntje, zag je tenminste, wat leuk is voor mensen. Ontdek je pen zag ik staan. Ja, dat, uh, dat heb jij goed gezien. En dan ga ik hem even opzoeken, want anders dan, uh, gaat het fout. Weet je wel, dit schrijf ik op. En dan ga je verder en dan kan ik hem niet meer vinden. Nou, ik ik je... Heb hem, ik heb hem... Ja, okay. Ik heb de workshop gevonden. Ja, ik heb de workshop gevonden... Het uh, Ontdek je Pen, dat is zaterdag, uh, in Zandvo, za vrijdag 11 maart... van half 8 tot half tien uh, Locatie het pluspunt. Dus ze gaan we weer aan de slag met een uh, creatieve schrijfopdrachten rond thema's als uh, jijzelf zijn. Expressie en kracht. En bij voldoende belangstelling wordt er dit voorjaar... Een, een serie van zes bijeenkomsten gepland. Lijkt me hartstikke leuk. Hè? Voor informatie en aanmelden kan via telefoonnummer 06-337-356-94. Dus 06-337-356-94. Leuk initiatief. Ja, toch? Ja, ja. Uh, we gaan verder met uh, Mark Anthony. En he, don't let me leave. Ken je dat nummer? Uh, ja, ja, het kwam ah, bekend voor. Ja. Mooi. Uh, ik zie trouwens ergens bij de agenda. Het net over Mouw... Maar die, die geeft binnenkort uh, samen met Suzanne Vreken een uh, optreden in uh, Haarlem, zag ik. Dat zou best kunnen. Dus uh, wel toevallig eigenlijk. Ja. ja, toch? Ik heb nog iets uh, over uh, de verkiezingen. Want die zijn volgende week. Ja. En uh, dat was afgelopen dinsdagavond. Vond in het uh, HDMZ-museum. Het jongerendebat plaats ja. en uh, er werd uh, volop uh, gedebatteerd en dat kwam door uh, de heldere en uitgekiende opzet, maar ook door de jong bedreven gespreksleiders, journalist uh, Jelme Koper en activist voor jongerenhuisvesting Romy Koning. Ja, ons allebei bekend. Ons allebei bekend. De partijen kregen eerst elke minuut de tijd om zich te presenteren... en de volgende ronde werd telkens een stelling op tafel gelegd... waarom de tien kandidaten middels het omhoog houden... van een rode of groene kaart aangaven of ze het eens of oneens waren. Dus er was geen ruimte voor uh, mitsen en maren en waarom en hoezo. En, uh, dus dat was uh, verhelderend. Vervolgens werd een tegenstander aan een voorstander gekoppeld... en de rest ging vanzelf succes gegarandeerd. En het was achteraf jammer dat dit principe niet de hele avond werd gehanteerd. Na de pauze werden nog eens vijf stellingen voorgelegd waarbij steeds twee kandidaten uh, die met elkaar de discussie aangingen. Het was opvallend dat partijen waarvan je dat vooraf niet zou verwachten, het regelmatig roelend met elkaar eens bleken te zijn en dat geeft hoop voor de toekomst. En tot slot was er de mogelijkheid voor enkele vragen uit de zaal. Dus het was een geslaagde avond. Nou, leuk. En, heel erg uh, leuk, ook zeker voor Jelmer. Ja, en gisteravond is er ook een om... uh, soort debat geweest in de dunes, in uh, de duinen. Uh, dat ging, menig, uh, was bedoeld voor de zwevende kiezer onder ons. En het schijnt ook heel goed bezocht te zijn en uh, goede geluiden overgehoord. Dus, dus min... uh, ja, alles rond de verkiezingen loopt lekker. En, uh, veel uh, aandacht voor... Ja, heel belangrijk natuurlijk. Ja. Want jongens, het gaat toch weer voor de komende paar jaar. Dat we wat uh, leuke beslissingen kunnen, goede beslissingen kunnen nemen waar de, waar de kiezer uh, achter staat. Ja, en daarvoor doen we het toch? Hè? Precies. Uh, nou, we gaan even, even een beetje humor. Ik het was leuk. Dag, we spreken Ik van de Omroep. Wij zijn, u bent rechtstreeks in de uitzending. We zijn een programma aan het maken over niet gebonden zomer- en wintersporten. En een daarvan is het kegelen. Uh, als we nu uitgaan voor de luisteraar dat hij het kegelen niet kent, wat is dan. Uh, Kegelen, hoe gaat kegelen, wat moet kegelen, wat doet kegelen? Zeg, er staan 9 kegels, hè? dus geen 10, met boningen zijn er er 10. Ja. Uh, en met, uh, met kegelen zijn het er 9. Dus die staan dus 1, 2, 2, 3, 3. Dan weer 2 achter elkaar aan eentje hè. Ja. En dan, ja, hoe lang dat is, dat durf je niet te zeggen, maar die loopt smal. Die loopt smal hè. Ja. Smalle baan. Ja. En uh, je hebt dus de kegels, die zijn dus met 1 gat in hè. Daar zit een gat in? Ja, ja de, nee, de kegels, sorry, de ballen hè, de ballen. In de ballen, de ballen zit een in gat? In de ballen zit maar één gat. Dus als je bodem hebt zitten drie gaten in, maar met kegels zit er maar één gat. Ja, waarom, waarom zit er een gat in? Dan moet je de duim insteken. Je eigen duim? Ja, <laughs> ja maar ja, je moet je op tijd loslaten, anders ga je mee hè. Aha, ja? Ja, en dan moet je proberen met die bal, die, die, die, die dus zo te gooien dat die alle negen omgaan hè. En, en staat daar iemand om dat te verdedigen? Ja, nee, nee. De, de, de, meestal zijn ze dus vol automatisch, die banen. Hè? Dus die komen automatisch komen die terug. Ja, Je speelt uh, tegen iemand anders? Nou, ik, ik, ik speel geen competitie. Ja, ik speel al jaren met een... Jawel, baan, maar denk, ik neem ik weet... toch aan dat je, je... je staat niet voor je los daar in negen nee, keer. Nee, nee, uh, nee. Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk te gooien, hè. Ja, precies. Dus je speelt vaak met iemand samen. Ja. Mag die hinderen? Nee, is, nee, dat mag helemaal niet. Is niet, is nee. niet toegestaan dat je langs de baan uh, geluiden maakt... of stokken opsteekt? Nee, nee, nee. nee, of, uh, nee, nee Nee, nee, dat mag niet, ja. Dan de opstelling. Uh, op Kool staat er een. Wat zegt u? Je hebt, je hebt een verdediger. Op Kool. Heb je dan ook, uh, zeg maar, volstoppers? Ja, nee. Luister, die, die, die, die, die baan is zo lang, is zo lang hè? Hoe dus lang? Op het eind van die baan... Oh, zo lang. Ja, de ja. met mensen uh, zitten met pootjes. Een autobaard je baan. Je gaat dus de omhoog en omlaag. Hè? De hele baan gaat omhoog, maar dan kun je er niet nee, bij. Nee, de hele baan gaat niet omhoog, dan gaat de kegels, gaan omhoog, hè? De kegels gaan omhoog. De kegels gaan omhoog. En dan ja. gooi je hem eronder door. Ja, ja, als je dus bij van spreken, er staan. staan 9 kegels. hè. Ja. En je ja, ja, er ja, op, ja, ja, ja, ja. Dan, dan even, blijven er twee staan. Even geen paniek. Ja, ja. Dus eh, En dan moet je, dus je hebt een bepaalde afstand, dat is aangegeven met zo'n lijn, zo'n krijtlijn, en daar moet je het wel loslaten. Nee? Ja. En dan moet je proberen met. toch, uh, ja. toch met de vijf Of wie en hoe. Je, je moet proberen die bal precies tussen die, tussen die twee en tussen die drie die, Ja, ja, tussen de, die kegels door te gooien. Dat er precies ertussen door te gaan. Dat je niks raakt. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk het voordeel dat je daar niks raakt. Als ze alle, alle negen blijven staan. hoeveel punten heb ja, je als dan? Als ze alle negen blijven staan, dan, is, dan heb je een poedel gegooid. Hè. Zo noemen wij dat, hè? Dan heb je een. Een poedel. Een poedel gegooid. Ja, dat dan is het heb je daarnaast ik... gegooid, hè? Nee, ik bedoel als je hem er tussendoor gooit. Oh, dat als je zo dus naar het negen gooit, hè? nee, dat hij er tussendoor gaat, dat je hem net niet, dat je er geen in raakt, dat hij er no, Dat kan niet, hè? Kan niet. Nee, dat kan niet. Dat kan op die baan kan dat niet, hè? Dan zijn die king op de voor. Ja, en als je dat niet gebeurt, dan raak je die poedel. Dan raak je dus, en nou, ik gooi je, ja, je kunt er ook langs gooien, hè? Je langs kunt je die poedel. ja. Manier, dat je ja. baan dus in die loop gaat, de, langs de baan af, hè? En dan heb je de poedel, gegooid, ja. dan heb je niks gegooid, hè? En is dat altijd een poedel of dat? is of altijd een poedel. Ja, ja. Dat je gooit, is dat altijd een poedel dan en blijven ze gewoon staan, hè? Die moet je zelf meenemen of eh. Uh... Nee, die poeder, dat is niks. Dat de is poeder. niks. Hey, poedel, jij meen... <laughs> nee, noem noemen, dat is een poedel dan heb je het er langs gegooid, hè? Ja, ja, als je hem als je hem niet raakt, Ja, Raak je dat is dus, niet. Uh, uh... Helemaal geen keken ja. raakt, hè? En die kun je dus alleen raken als je langs de baan gooit, hè? Als je dus ernaast gooit dat een een of ander vergissing, wij van spreken. Ja, sluk, ja en nou ja. die baan gaat er langs. En ja, ja en dan, dan heb je een poedel. Uh, blijven die poedels daar altijd? Nee. Worden die verzorgd of, of hoe zit dat? Uh, ja, nee, maar wat verstaat die andere poedel? Uh, daar, als je alles mist, de poedel. Ja, ja nou dat, dat is niks. Je kunt ook zeggen, dan heb je niks gegooid. Dat kun je ook zeggen, dat je dan ja, niks, euh, niks goed, je goed, je hebt niks. Ja, ja, dan heb je de poedel en die kun je. Ja, nou, dus ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, een beetje een beetje een beetje een beetje een ja een beetje een beetje Ja, dat is beetje een beetje een het een beetje een beetje ja, ja, een dat een beetje een kegel een beetje wel die een beetje een beetje een beetje Nee, die een beetje een beetje een beetje dat, is natuurlijk meestal zijn dat, uh, is dat... Eén of twee ballen zijn eigendom van de kegelaars eh, die daar kegelen. Ah, dat is heel leuk. Maar de rest van de ballen is dus uh, die zijn dus van de ja waar de kegelbaan van is. Hè? Zeg hartelijk dank erg nee, ja, gedaan. Bye. Ik leef elke dag alsof het mijn laatste is. Er is niets meer dat ik nu mis. Alles gaat zo snel voorbij, want opeens is het tijd, tijd om niet meer staan. bij de dingen die zijn misgegaan, bij elke tegenslag en traan. Het waren de broertjes Bollend en Bolland die dit hebben opgenomen om een uh, nare periode tussen hun onderling af te sluiten. En uh, een uh, gevoelig lied, dus ja, heel, heel gevoelig. Ja, ik vond het ook een mooi nummer. Ja. Um, jij hebt iets op de klok op de Sofiaweg, zag ik. Ja, die staat stil. Ja, de tijd staat stil. Ja, daar staat de tijd hartstikke stil. Maar ja, goed, als je op tijd op je werk wil zijn, dan weet je toch dat die klok loopt. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Dus uh, hij is daar neergezet door meneer uh, Waning. Ja. Heel lang geleden al. Heel lang geleden al, maar meneer Waning is inmiddels uh, overleden, heb ik begrepen. Ja. En uh, zijn zaak staat daar ook niet meer. En ja, nu is de vraag... wie gaat de klok weer uh, herstellen? Dat moet toch niet zo moeilijk zijn, lijkt mij? Nee. Ja. Er zijn zo weinig klokken hier in het dorp. We, nee, ja, de hebben We hebben niet veel klokken hier. De kerkklokken, die lopen nu wel op tijd. Dat is ook een tijdje wel heel anders geweest. Ja. Maar uh, wie gaat nu die klok doen dan? Ja, ja uh, bij deze. Een oproep. Ja. Wie, uh, wie neemt het op zich? Hè? Wie neemt dat... Uh, Gaat dat uh, organiseren? We hebben, uh, Dat klinkt gek, maar we hebben misschien nog wel meer... pinautomaten dan klokken op het dorp eigenlijk. Hoewel van beide het uh, niet zoveel meer is. Nee, we nee. hebben pinautomaten okay. niet. Nee. nee, we gaan uh, verder met uh, Adel. Bye. Adel, oh my god, wat een lekker nummer. Uh, jij gaat zo de, het uh, dinertje maken natuurlijk, een minuutje. Maar daarvoor krijg ik zelfs een goede tip binnen van, uh, van een van mijn uh, uh, ja, vrienden. Is even kijken, het, wij, we doen natuurlijk niet aan burgerlijke ongehoorzaamheid, dat mag natuurlijk niet. Maar de volgende tip is wel uh, wat, iets om over te denken... Uh, als je 70 liter gaat tanken, 2,35 euro, dat is 164,50 euro, toch? Ja. Een boete voor het tanken, als je niet betaalt, is 131 euro. Oh, dat ga je maar niet. Ja, en, zegt hij, die mag je nog gespreid betalen ook. Ja? Nou, ah. doe er wat mee. Luus, tijd is voor jou. Oké, okay, ik heb uh, uh, een andijvie met gehakt. En daar heb je voor nodig, voor drie personen... 6 plakken deeg voor hartige taart. Kan uit de diepvries. 400 gram andijvie. 4 eieren. 1 eetlepel paneermeel. 200 ml room. 1 uitje. 75 gram oude kaas. 180 gram gehakt. Een handjevol walnoten. En een snuifje peper en zout. Materiaal heb je nodig: een kies, kiesvorm of een springvorm. Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat de plakken deeg ietsje ontdooien. Snijd eventueel de andijvie fijn en bekleed de vorm met de plakken deeg. Laat de randen iets overlappen en druk deze goed aan. Prik gaatjes met een vork in de bodem en bestrooi met paneermeel. Hak het uitje fijn en fruit aan in een koekenpan met een klein beetje olie of margarine. Voeg het gehakt toe en bak even mee. Voeg als laatste de antijvie toe en bak kort mee, bak kort mee tot deze iets geslonken is. Rasp de kaas en hak de walnoten grof. Klop in een kom de eieren los met de room en een snufje peper en zout. Voeg het gehaktmengsel uit de pan hieraan toe... samen met twee derde van de kaas en de grof gehakte walnoten. Meng dit door elkaar. Giet dit mengsel in de bekleden kiesvorm... Bestrooi met de overgebleven kaas en zet de kies circa 50 minuten in de oven. Deze Andijvitaart is lekker als lunch of als avondmaal met bijvoorbeeld een salade of een kop soep. Het, het, het hele recept is terug te lezen op www.leukerecepten.nl Andijvitaart met gehakt. Ik vind het een. Nou, uh, ja, lijkt me heel lekker. Ja. Ja. ja, misschien horen we dat dan. Even kijken, we gaan muziek maken. Ja, doe maar. Wou jij nog iets anders? Had jij nog iets anders? Ja. Van de Tilman Brothers van heel wat jaartjes geleden. En Meloes, uh, orkest, uh, een Meloes orkest. Een leuke band was dat. Lekkere muziek gemaakt, die jongens. En dat was uh, een solo nummer van Andy Tilman En uh, het klonk lekker. Ja, ja dus. ik heb uh, goed nieuws weer. Want ja, de corona gaat er een beetje af, hè? Ja. Gelukkig dus, uh, wel. wat zeg je? Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Het is, uh, je hebt er niet zoveel meer over en uh, we vergeten het maar snel. Dus er is goed nieuws over uh, Pride in de Beach. Want dat gaat uh, dit jaar weer uh, in volle glorie drie dagen plaatsvinden. Het bestuur is uh, al, alweer tijden hard aan het werk om weer een uh, echte pride te organiseren zonder alle beperkingen. En het gaat plaatsvinden op zondag 31 juli. Dan gaat het verstart en het evenement duurt tot en met dinsdag 2 augustus. Op de eerste dag zal het inhoudelijke deel van het programma alle aandacht krijgen die het verdient. En in de avond zullen de eerste festiviteiten al plaatsvinden. Traditioneel is natuurlijk de parade weer op maandag. En met een knallend feest op het Raadhuisplein. In samenwerking met de horeca in het centrum. Uh, op dinsdag is er een uitgebreid sportprogramma. En uiteraard is er ook weer aan de jongste en aan de oudste gedacht. Stichting LHBTI aan Zee organiseert op maandagavond 21 maart om 7 uur... dat is de dag van de lente... weer een heuse kick-off voor de horeca... winkeliers, organisatoren en vrijwilligers... om samen een prachtige praat neer te zetten voor Zandvoort en de bezoekers. De locatie en het programma van deze bijeenkomst volgen binnenkort... Maar voor iedereen die nu al vragen of suggesties heeft en zich aan wil melden als vrijwilliger of iets denkt te willen kunnen organiseren, aarzel dan niet. En neem contact op uh, via info@prideatthebeach.com en uh, de organisatie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Dus heb je leuke ideeën, neem dan even contact op, uh, stuur dan een mailtje naar info@prideatthebeach. Kom. Wel gezellig dat die, die oudere festiviteiten weer een beetje terug gaan komen. Het dus he? dorp moet weer gaan bruisen, zeggen wij maar. Ja. We moeten weer gaan, ja, hoe noem je dat? Ja, ja bruisen. Ja, bruisen, ja. Bruisen. Zoals ja. je het vroeger deed. Oké. Okay. Belia Batsi, bedankt voor de bijzonder mooie plaat, welke u voor mijn vrouw met zoveel liefde heeft gemaakt Mellia Batsi bedankt wij zijn er heel erg blij mee en de plaat kwam ook voor ons volslagen onverwacht Wij konden het eerst niet geloven. Het was ongeveer negen uur. Toen zagen wij u bij het bingo. en u zong daar dit liedje van vuur. Mijn vrouw kreeg een traan in haar ogen en ik vroeg haar: komt dat door dat lied? Toen zij zei zij tot mij: hebben we wogen wanneer? Ik had de bingo weer niet. Billy Alberti, bedankt voor de bijzonder mooie... Ah, Pieter, hallo. Weet je niet steeds heen spelen, ja? Probeer een beetje de melodie te houden, hè? Dat is Pieter die wil meespelen, altijd graag op de piano, hè? Billy Alberti, bedankt voor de bijzonder... Hallo. Pieter, hou je nog een beetje aan de melodie, hè? Ja. Probeer dan de muziek te lezen, ja? We gaan nog niet zomaar wat zitten spelen, hè? Het moet toch een beetje behoorlijke praat worden. Um, William Bertie. Pieter, ik kan zo absoluut niet zingen, zo, hè? Pieter, Hallo. Mag ik weer even je mantel te orde roepen, ja? Dat kan toch zo niet, hè? William Bertie, bedankt. Vita, wil je thuis gaan repeteren, hè? Ga nou niet hier zo door die plaat heen zitten spelen. Ga dan thuis in de garage zitten oefenen, nietwaar. Net zolang tot je de melodie kan, hè? Ga nou niet hier doorheen eh, spelen, ja? Wij konden het eerst niet geloven. Vita, dat kan niet zo. Stop nou. Uh, William Bertie, ik wil u ook heel hartelijk danken... namens de andere familieleden... Met name onze dochters Beatrix, Irene, Margit en Christina. En natuurlijk ook hun echtgenoten Klaus, Karl, Pieter en Johan. De kleinkinderen waar we echt dol op zijn, mijn vrouw en ik, Willem, Alexander. Pieter, ik sta even bij Albertje te bedanken, ja. Pieter, maak me nog niet kwaad, hè. Namens Willem-Alexander dus, Johan Friso, Maurits, Constantijn, Bernard Junior, Pieter Christian en Florence. Nou, Pieter, nou, nou ben ik het zat. Nou is afgelopen, Pieter. Zo, so, wil je zien? Bedankt. bedankt. bedankt. Ja, natuurlijk. bedankt. Zo mooi. het uh, onmiskeerbaar natuurlijk. En, uh, die man is uh, onlangs uh, is hij terecht uh, goed in het zonnetje gezet. Want dat heeft deze man nog een vreugde gebracht bij veel mensen. Ja, Met zijn muziek, zijn optredens en zijn... Trouwens, hele performance echt mooi. Als in, uh, ook als hij televisie is, is uh, gewoon heel normaal gebleven. En dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Hey. Ja. Uh. No nonsense, man. Ja. Heb jij nog wat te vertellen? Nou, dus? je, je wilt toch weten wat het weer gaat doen? Dat uh, ga jij ons wel vertellen dan? Ja, toch? Zeker wel. Nou, Vandaag schijnt hij dus lekker de hele dag en van, de, van, van s s morgens vroeg tot s'avonds laat. Er is geen wolkje aan de lucht en het blijft dan ook de hele dag droog. Er waait een matige zuidoostenwind en het wordt vanmiddag 10 graden. Vanavond en vannacht is het helder en bij een doorstaande zuidoostenwind koelt het af naar waarde rond het vriespunt. Morgen schijnt opnieuw de zon. Volop Er staat een matige zuidoostenwind en het wordt wat zachter met een maxima van 13 graden. Donderdag trekken er weer eens wolkenvelden over het land, maar ook dan blijft het droog. De zuidoostenwind is matig en het wordt een graad of 14. Het zit wel in stijgende lijnen, dus het gaat de goede op. kant op. Vrijdag is er een mix van zon en wolken. In de middag en avond stijgt wel de kans of het regen of een bui. De zuiden, de tot zuidoostenwind is meest matig en het wordt 15 graden. Ook in het weekend is kans op wat regen of een bui, maar geregeld schijnt ook de zon en dan vooral op zondag. De temperatuur ligt rond 13 graden en ook volgende week is het een graad of 13. Maar waarschijnlijk overheerst dan wel de bewolking en vooral later in de week neemt helaas de wisselvalligheid weer toe. Nou, de... Dat is over het eerst. De eerste verrichten weer... zijn gunstig. En, uh, die moeten we maar vast uh, gaan pakken, toch? Ja. ja Even, uh, dit was het weer volgens uh, Rico. Schreuder. Uh... Schreuder. Schreude. Schreude. Dankjewel, dus. Schreude. Maar jij nog een agendapuntje om te Nee, ik heb nog wel de Chinese horoscoop. Oh, nou begin maar. Ja. Als Oost is het jaar van de Tijger traditioneel niet zo gunstig voor je. Dat is ook logisch, want jij houdt veel meer van rust, regelmaat en reinheid. Je houdt ook van duidelijkheid en zekerheid en dit bereid je het liefst door hard te werken. De Tijger daarentegen is een roekeloze risiconemer. Je geduld zal dan ook behoorlijk op de proef worden gesteld in 2022, en maar met volharding zal je ook dit jaar succesvol zijn. En ook in liefde is het dit jaar belangrijk dat je geduldig en tactvol bent in je relaties. Als os ben je namelijk weinig flexibel en een tikkeltje dominant. Maar de energie van het tijger daagt je juist uit om wat spontaner te zijn. Ook ben je normaal gesproken nogal een stille binnenvetter. Maar door de open en wispelturige energie van de tijger kun je er nu dingen uitvloeien die je eigenlijk beter voor je kunt houden. Nou. Dat was tof. Dat was de horoscoop. Dat was de horoscoop. De Chinees, hè? De Chinees. Is rain. When I think the night won't end, I just think of you, and I can see the sun again. dream or seem a million miles away, when I'm sure I'll never win, when it's looking like I lost my faith, I just look at you, baby, And I, I got reason, reason to, to believe, believe again. again. Zeg maar, ja, doet, uh, ik wat heb uh, wel een leuk uh, evenement. Uh, aanstaande zondag uh, organiseert Stichting Jazz in Zandvoort een concert in het thema Celebrating Brazilian Jazz. En te gast is het uh, Rebecca Lobri Quartet. Uh, het begint om half drie en het uh, gaat door tot vijf uur uh, zondagmiddag... Uh, in de Grote Krocht... De theater De Grote Krocht, Grote Krocht in Zandvoort. Mag de kerk. Hey, ja, er komt weer wat leven in Zandvoort. Ja, natuurlijk, maar dat mag ook wel in al die nee. maanden, jaren zeg maar eigenlijk. Twee jaar hè? Zeker, ja. ja. Oké, okay. dankjewel voor deze tip. Ik vond hem leuk.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 In life, something made us laugh, something made us cry. One well, that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near. heel toepasselijk uh, nummer uitgekozen. Lus vandaag om ermee af te sluiten. En Luus, dat is dat uh, onze bijna hebben. We hebben het uh, weer uh, met alle plezier gedaan, de afgelopen van jullie. van genoten heeft. Wat Luus en mij betreft, tot de volgende week dacht ik zo, Luus. Ja, tot de volgende week en geniet van het mooie weer. Oké. Okay. Every Every I reach in touch. I reach out in touch. Plus my million dollars. Look at my car and uh, let you